Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De opkomst bij het klimaatprotest in Den Haag is hoger dan verwacht. Onder meer uit overvolle treinen blijkt dat duizenden scholieren naar het Malieveld zijn gekomen om te protesteren voor een streng klimaatbeleid. De NS heeft extra veiligheidspersoneel ingezet op Den Haag Centraal. Na een protestmars door de stad houden een paar scholieren een toespraak. De economie van de eurozone groeit minder hard dan verwacht. De Europese Commissie heeft de verwachtingen flink naar beneden bijgesteld. Eerst ging Europa uit van 1,9 procent groei dit jaar, nu van 1,3 procent. Voor de Nederlandse economie verwachtte de verwachte Commissie een groei van 1,7 procent. Ook een stuk lager dan eerder geraamd. De stagnerende economische groei komt onder meer door het handelsconflict... tussen de VS en China en de onzekerheid over de brexit. Een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Noord-Holland is tekortgeschoten bij de behandeling van een jongere. Het gaat om een patiënt die in 2016 was opgenomen en in 2017 zelfmoord pleegde. De inspectie heeft het geval in centrum Triversum onderzocht en komt tot de conclusie dat de behandeling van de jongere niet vaak genoeg is besproken met onafhankelijke deskundigen. Doordat er geen advies van buiten werd ingewonnen, kon er niet met voldoende afstand naar de behandeling worden gekeken, zegt de inspectie. In Istanbul, in Turkije, hebben reddingswerkers een meisje van vijf levend onder het puin van een ingestorte flat gehaald. Het gebouw met acht verdiepingen stortte gisteren in, mogelijk na een gasexplosie. Het meisje zat ruim 18 uur vast. De instorting heeft dan zeker drie bewoners het leven gekost. Er wordt nog een onbekend aantal mensen vermist. Zeven panden in de directe omgeving zijn ontruimd. Bij één pand zou sprake zijn van ernstig instortingsgevaar. Het weer hier en daar zonnig, wel vallen er vanmiddag nog wat buien... en vooral aan zee waait het flink, het wordt ongeveer 8 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig... met vooral in het weekend veel wind. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. Ja.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 Dames en heren, allemaal van harte welkom bij Het Meisje van de Slijterij. Wij spelen dit programma al een tijdje en het is gebleken dat de voorstelling... ...naar avondvullende maastaven wat aan de korte kant is. Maar niettemin hoop ik dat u een plezierige avond hebt gehad. <tieden> uh, zoals ik al zei, ik heb het idee dat het programma wat aan de korte kant is... Ik heb zelfs het idee dat het wel heel erg aan de korte kant is. Verder hebben we nog het idee dat het wel flauw is, hier en daar. Oh, ik zit weer vol ideeën. Echt, ik zit zo vol ideeën. Je kunt er geen voorstelling van maken. Ik <lacht> zal... Ik zal daarom maar proberen er het beste van te maken. De piano is vanmiddag nog gestemd, dus daar zal het niet aan liggen. De mensen van de techniek hier zijn heuse vaklui, dus ook daar zal het beslist niet aan liggen. Zal allemaal wel weer van mij moeten komen. GELUIDEN. Ik doe mijn best, maar niet voordat ik eerst even mijn personeel aan u heb voorgesteld. Het personeel en ik hebben namelijk altijd zeer intensief met elkaar opgetrokken. We zijn in de loop der jaren als het ware één familie geworden. En we kennen elkaar onderhand door en door. Het zijn... GELUIDEN. Het zijn... De Heer. De heer Elferink. Nee, uh, Alferink. De heer Alverink, Al. ja. <lacht> Verder nog de heer B of P, dat is niet helemaal goed te lezen. De ruiter die ons altijd meehelpt met het geluid. Licht. Jarenlang hebben wij met ons drieën ons Volkswagenbusje door weer en wind van optreden naar optreden gereden. We maken ook de gekste dingen mee samen. In de winter van 1985 bijvoorbeeld was het een keer zo verschrikkelijk glad... dat we totaal geen controle meer hadden over de stuur... en ons busje allerlei richtingen in schoor waar we helemaal niet heen wilden. Men vraagt me wel eens, een streetje in het hele land op? Nou, wat het glad is wel. Ja, dan kan ik nog meer doen. Het staat misschien ook wel sympathiek om je eens een keer voor te stellen aan de man achter de schermen. En het lijkt me ook niet onaardig om vanavond nog even speciaal onze Duitse gasten, die hier ook aanwezig zijn, van herzen welkom te heissen. Het is mir een bijzonderes vergnügen, dat ze hier aanwezig zijn. En ik hoop dat ze, trotz het onderscheid tussen de Duitse en de Hollandse Sprache, toch een beetje een gemütige avond hebben. Ja, ik zeg net tegen die moffen, ik zeg. Uh... <lacht> Ik zeg net tegen hun: het is wel leuk dat je hier zit, natuurlijk, maar je hebt er geen klaba. No. Een liedje, de hak ik altijd wel in. Ik zeg een, een liedje. Elf rink. Alf. Je... Pietje precies. Als je het wel even. Uh... Oh, oh, oh, oh. Ik denk dat het toch verstandig is dat ik maar gewoon iets vertel van mijn vorige programma. Dat was een lekker lang programma, en wat misschien wel interessant is om even te vermelden. Het vorige programma van mij, dat zal binnenkort op vele verzoek nog eenmaal worden opgevoerd. Hij was eigenlijk de bedoeling om het nog 120 keer op te voeren, maar op vele verzoek... Ja. Doe ik dat dus nog één keer? Ik heb op dat programma namelijk veel positieve reacties mogen ontvangen. Zo van, goed dat je ermee stopt. Heel verstandig ja. dat je ermee ook. En het meisje van de slijterij is weer een geheel nieuw programma. Het is mijn vijfde alweer om Hendrik de achtste, staande naast het schafort, maar eens te citeren... Ja, ik ben gek op het citeren van mensen. Of zoals president Kennedy al zei, was het Homerus niet die schreef... ...originaliteit is het mooiste wat er is. Die andere Leute sitzen auch bedorten. Yes. <applaus> maar dat mag ja niet. Het vult in ieder geval wel lekker. Of, zoals in de rugbywereld zeggen, de bal is rond. <lacht> nou, op die babbeltjes rond zie ik er wel. S kijken of dit vult. Ik heb hier ook nog het een en ander. Dit hier is een oproep, en wel voor de heer B. Botje, varende. <lacht> met zijn schip richting Zuid-Laren. De heer Botje wordt verzocht contact op te nemen met de ANWB-alarmcentrale. Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zijn familie in Amerika vraagt zich af waar hij blijft. Ja, u ziet dat ik nogal gek ben op papiertjes. Dat komt zo, ik weet eigenlijk nog steeds niet goed wat ik op het toneel met mijn handen moet doen. Ja, ik weet wel wat, maar dat staat zo Dus als u mij even wilt verexcuseren. Zo. Dat was weer een stukje cabaret hier bij het uh, Luncht En welkom bij het uh, tweede uur van het Luncht En. Uh... Vandaag uh, in de tweede uur hebben we zometeen uh, Marco Temes... die over uh, de week van de poëzie uh, gaat praten... en uh, ook weer een heel mooi gedicht mee heeft genomen. En uh, Dolly, wat kunnen we nog meer verwachten dit uur? Nou ja, als we dan het, uh, het afsluitende gedicht... van de week van de poëzie van Marco gehoord hebben... misschien worden het er zelfs wat twee. Ik ga hem straks even heel lief aankijken. Je weet nooit. Hij haalde net wat uit zijn linkerzak... maar je weet nooit of hij in zijn rechterzak ook nog wat mee heeft gebracht. We gaan het merken... Uh, daarna gaan we in ieder geval uh, nog luisteren naar artiesten in het licht. Want die hebben we het vorige uur niet gedraaid. En uh, natuurlijk het tweede deel van het regionale nieuws om half twee. Met daarna weer het weerbericht van Rico Schreuder. Muziek. van uh, Ten Sharp hier op Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. Muziek. aankomende zondag Muziek. 10 februari hebben wij hier een open dag vanaf 10 uur tot 6 uur. En dan is heel langs, uh, mag heel Zandvoort langskomen om eens even te snuffelen bij de radio... om te kijken hoe leuk jij het misschien wel vindt om bijvoorbeeld vrijwilliger te worden. Adverteerder, het maakt niet uit of je vindt het leuk om een keer een praatje te komen maken. Dat kan allemaal op 10 uh, februari hier in de studio aan de Tolweg 10a tijdens, tijdens onze open huis. Ja, en alles is aanwezig. Hè? Aan een hapje is gedrag, gedacht, aan een drankje is gedacht... Ik zie Marco al kijken van, hey, wacht even, ik kom er ook aan. <laughs> en er wordt natuurlijk live radio gemaakt. Alle, uh, of een heleboel programmamakers uh, zijn er die dag om even een demonstratie te geven. En u kennis te laten maken met uh, het programma dat zij wekelijks doen. Zelfs Goedemorgen Zandvoort in de Middag. Ja, dat, dat was even raar. Hè? Goedemorgen, Zandvoort gaat smiddags middags uitzenden. Ja. ja, ja, ja. Maar dat geeft niet. Dat nee. mag de pret niet drukken. Het wordt vast een hele gezellige dag. Dus u bent van harte uitgenodigd... om langs te komen aan de Tolweg 10A. En uh, mocht u niet weg kunnen... maar toch denken van ik wil het wel zien... dat kan natuurlijk. Want we hebben onze camera's hangen. Dus u kunt meekijken via internet... via zfm-live.nl. Of via de Zandvoort-app. Nee... De ZFM-app, moet ik zeggen. En ja. die is te downloaden via de Play Store. Gratis. Helemaal okay. voor niets. jep jep jep jep Maar wat we al zeiden, de Week van de Poëzie wordt afgesloten... hier bij Zandvoort Lunch. De afgelopen week uh, hebben we heel veel gedichten gehoord... hier op de Zandvoortse Radio. Ja. En uh, daar is gisteren dan de winnaar uitgekomen. En wie was ook weer de winnaar, Dolly? De winnares of in de dit winnares? geval uh, was Maike Wit... Zij had een prachtige foto ingestuurd en uh, haar gedicht is uh, gekozen tot het beste. Uh, we hadden zes finalisten de afgelopen week en ze zijn, uh, vier van hen zijn langs geweest om hun gedicht voor te dragen en uh, de foto te laten zien. U kunt het ook allemaal nalezen en kijken op onze uh, uh, tekst tv op kanaal 40 van Ziggo. Daar staat het allemaal op en gisteren was hier de jury die bestond uit... Uh, Theo Chin Su uit Ada Mol en uh, Mike Wanders, ja moet ik het goed zeggen, ja Mike Wanders van de bibliotheek en uh, zij zijn unaniem tot de beslissing gekomen dat Mike Wit deze titel verdiende en die krijgt dus de eerste prijs. Dat is een uh, canvas van haar gedicht. Dus erg leuk. Zeker weten. Uh, ja, en, uh, het, het, het heette uh, Dichter bij Zee. En wij hebben natuurlijk in Zandvoort onze eigen Dichter aan Zee. Onze Marco Termes, die al menige bundel heeft uitgebracht met de prachtigste gedichten. Het is ook elke keer als je zijn gedichten leest: kippenvel vanaf mijn kruin tot aan mijn tenen. Echt mooi, doordringend. En soms moet ik zelfs een aantje wegpinken, Marco. En uh, nee, je kijkt me aan van: ja, je brengt het leuk. Nee, maar het is echt waar hoor. Het is echt waar. Ja. Goed zo. <laughs> en uh, uh, uh, ja, Marco, uh, uh, jij, jij sluit eigenlijk die week van de poëzie vandaag af bij ons, hè? Ja, bij mij gaat hij natuurlijk elke week gewoon door. Door? Ja, je, je start <laughs> gewoon weer opnieuw op. Ja, bij mij is het uh, 365 <laughs> dagen per jaar is het uh, schrijven en poëzie. En uh, als ik klaar ben met het een, begin ik gewoon weer met het ander. Ja. Maar uh, ja, de poëzieweek... Uh, wat zitten met een uh, gedichtje op de radio... dat is natuurlijk altijd fijn. Ja, fantastisch. Wat, ben je op dit moment met iets speciaals bezig, Marco? Of uh, ben je een beetje aan het freewielen? Of... Ik ben of nooit je... aan het freewielen. Nee, dat niet? Nee, nee ik ben een uh, uh, zeer gedisciplineerd schrijver. Uh, dus, uh... Ja, jij bent echt uh, vaste klok uh, aan de tafel zitten om te beginnen. En ja. uh, af en toe is een pauze en vaste klok uh, met stoppen, hè? Ja, ik, ja, schrijven is gewoon een kwestie van uh, discipline. Ja. Uh, dus uh, enig talent is leuk. Maar je zult er toch hard voor moeten werken om, uh, om alles eruit te halen. Hoor je dat, Lea? Even luisteren he, naar de <laughs> grote meester. Want ja, zij heeft zich ingeschreven voor, uh, voor een schrijversopleiding. Dus, uh, van, kennis, het, uh, uh, van kennis is nooit iemand dommer geworden. Nee, zo is het maar net. Zo is het maar net, Marco. Dus dat is ja. altijd goed om een uh, cursus te volgen... om nou, dingen je zegt, te leren. Het is een uh, hbo-opleiding. Ja. Ja. ja, dus uh, dat zijn uh, zware zaken. Ja, zeker. Ja. Uh, maar ja, dat is uh, uh, zoals ik mezelf heb aangeleerd... Uh, de overtreffende trap van uh, leren is weer afleren. Want je moet je, <lacht> ja. je, moet je eigen <lacht> stijl vinden. Absoluut heb je dat. Uh, maar het is altijd goed om, uh, om te weten waar je het over hebt. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Nou ja, dat weten we dat jij dat weet... Of jij dat hebt, ja. Jij weet ja. waar je het over hebt? Nou, uh, niet altijd. Ja. Uh, dat, <laughs> dat ligt er aan welk moment en welke pauze <laughs> het is. <laughs> dus als het uh, na de wijnpauze s'avonds is, dan uh, wil ik nog wel eens zwalken. is het maar, iets minder. <laughs> nee, nou, maar enige losheid uh, dat uh, is, kan ook geen kwaad. Nee, zeker niet, toch? Een beetje ontspanning, en, uh, dat hoort toch ook bij het leven. Ja, ja, je moet ook een beetje lol hebben en, uh, en kunnen ontspannen. En, ja, als je al de hele dag bezig bent met, met, uh, met literatuur en uh, met zware zaken en, uh, en met liefde. En als het niet wil lukken. Ja. Uh, want ja. het wil bij mij natuurlijk ook wel eens niet lukken. Dus, ja. uh, maar ja, dat je last hebt van zo'n writersblok. Nou, dat heb ik nog nooit gehad. Eh, maar wat, wat lukte dan niet? Nou ja, uh, je, je brein is een kermis. Ja, en De ene keer is het een leuke achtbaan en de andere keer is het een spookhuis. Ja, ja, dus ja. Uh, dan schrijf je wel eens dingen op waarvan je denkt van ja, ja, ja. moet dat nou? Of uh, kwets je daar anderen mee? Of uh, heb ik nu ge geschreven wat ik wilde zeggen? Mm -hmm. uh, dus uh, door te twijfelen komen we tot de waarheid. En ja. dan moet je streng zijn voor jezelf en dan moet je gewoon ook dingen weg kunnen halen. Ja. Je moet uh, ook een beetje blij worden van jezelf. Je moet plezier hebben in je, in je schrijfwerk. Uh, dus ik uh, ben met een roman bijvoorbeeld bezig. En dat is echt een, een zwart fladderend beest. Is dat. En daar ben ik nu al maanden tegenaan aan het hikken. En uh, zo'n enorme hoeveelheid uh, kennis die er dan in zit. En dan denk ik van ja, word ik er eigenlijk wel gelukkig van. En als jij niet gelukkig bent, dan kan je een ander ook niet gelukkig maken. Dus absoluut waar. Dus waarom zal je een ander straffen met de dingen die jij aan het opschrijven bent? Mm -hmm. um, hou het simpel. Ja. Nee, dus back to the basics, dan moet ik even streng zijn voor mezelf. En dan zeggen van, nou, Marco, ben je wel op het goede pad bezig eigenlijk? Lijkt me heel moeilijk om voor jezelf zo'n vraag te beantwoorden, eigenlijk. Want dan moet je wel met een hele open en verdere blik. Naar jezelf kunnen en durven kijken, ja, ja. en dat, dat is toch wel een heel moeilijk iets. Nou, ik denk dat het grote leerproces, zowel in uh, uh, met romans als met, uh, met uh, gedichten, is blijf dicht bij jezelf, uh, dus dat is een ook al ben ik 61 jaar ja. je raakt niet uitgeleerd, uh, dus elk, uh, elke keer is een ja, nieuwe, nieuwe leerschool, nieuw proces. Uh, schrijf je vaak over hetzelfde, uh, hou het tegen het licht... Uh, maak van jezelf een foto en van je werk... en zeg dan van, oké, okay, het wordt nu tijd om over iets anders te schrijven... en over iets anders na te denken. Ja. Ik uh, las van de week een gedicht voor... en dat ging totaal niet over mijn eigen liefde. Dat ging gewoon, dat was een parodie op iets. En toen zeiden mensen, ja, je bent nog steeds niet van eraf en zo... En, hè? <laughs> dat stond er, het is, het stond er helemaal los van. Dat stond er helemaal los van. Sommige ja. dingen gaan ook in het hoofd van mensen. Wou S ik net zeggen, want ja. uh, dat, dat is natuurlijk omdat je daar zoveel aan gewijd hebt van je ja. gedichten. Uh, zijn mensen natuurlijk al een klein beetje bevooroordeeld en uh, vooringenomen dat alles wat je schrijft met haar direct te maken heeft. Maar ja. dat hoeft dus niet altijd nee, zo te zijn. Ik er, uh, dus ik uh, ja. kan rustig zeggen, ja, na twaalf... 14 jaar en ik geloof dat ik 10 literaire werken aan haar heb opgedragen, ben ik er gewoon wel een beetje vanaf. Oké. Okay. Eh, dus uh, ik heb ook wat andere gedichten over andere vrouwen geschreven. Ik zal niet zeggen wie. Of, uh, maar, dat maar, gaat uh, ons ook helemaal geen probleem. Nou, nee, maar het, aan, het, maar... het, het gaat om het, ja. uh, uh, de motivatie ja, in, het, in, in het werk zelf. Ja. Ja. En uh, ja, ik heb daar een heel ander beeld uh, bij. Ja. Maar mensen zeggen dan al snel... ja, maar dat is uh, je grote liefde. En, uh, nou, zij blijft al mijn grote liefde. Maar dit gaat over een andere dame. Ja, en die kunnen ook heel lief zijn. Och, hey, ja, je, toch? Ja, ja, ja. Ja. <lacht> uh, ja. ja, misschien ja, weer ik, in een heel andere... Nou, ik ben een beetje moeilijk benaderbaar. Wat dat betreft. Dus ik ben, ik ben, niet, ik ben geen allermans vriend. En... Uh, ik, ik heb nou niet bepaald een bochel en een houten poot. Dus ze dienen zich wel aan. Maar ja, ik ben toch een beetje teruggetrokken. Mm -hmm. Ik ben wel van iedereen. Ja, en zeker, mijn werk is voor iedereen. Maar als mens ben ik ja, toch wat... Ja, een lichte schrijver. Ik ben een beetje teruggetrokken. En... Uh, maar af en toe kom ik natuurlijk een dame tegen. Dat ik denk van, nou. Hé, hey, daar voel je koor wat kloppen en die voel ja. wat fladderen. Ja, inderdaad. Is nou er... ja, daar zijn we mens voor. Ja, toch? Ik, ja, ja zo is het Marco. Ik wil het ja. Ik zou zeggen, uh, kom maar op met je mooie gedicht. Ja. Ik even uh, een zakdoekje pakken hoor. Ik... Ja, want ik ken je. Hier, <laughs> Zo, ja. Nou, het Slenteren... uh, gedicht van, van Marco. Ja, Slenterend Dwalen. Zullen we uit wandelen gaan, mijn lief? Neem je mij mee langs je favoriete plekken? Laat je mij als slenterend je verleden ontdekken. Een boom langs een slingerend pad waarin je vroeger klom. Je lagere school, het plein waar je tikketje speelde. Of de middelbare waar je tijdens wisseling van lokalen door de gangen paradeerde en de jongens het hoofd op hol bracht. Neem je mij mee naar die plekken in de stad waar je zachte herinneringen aan bewaart? Vertel me, maak me wijs. Wil je voor mij de klinkers van de straten vertalen waardoor je eens hebt gefietst met grote haast? Toon me waar je tranen zijn gevallen. Omschrijf wie je toen heeft getroost. Op welke plaatsen ontstonden je mooiste idealen? Zeg me. Zeg me wie je was in je dromen en leg me uit of ze zijn uitgekomen. Schrijf met een stok op het strand in het zand alle namen van je dierbaren. Teken dan een hart en sluit af met mijn initialen. Een kus en dan samen in de verte staren. Neem je me mee, mijn lief, alsjeblieft. Ik wil zo graag weten van wie ik zo tomeloos hou. Hoi. <lacht> Heb je een zakdoekje nodig? Hè? Nee, nee, nee. Dit is toch wel zo godsgruwelijk mooi. Ik weet niet aan wie het is opgedragen, maar dan zal je je toch verdomd vereerd voelen als, als zoiets voor je geschreven wordt. Um, ja. Weet je, uh, wij als gewone mensen, zou ik maar zeggen, die zeggen gewoon, goh, vertel eens wat over jezelf. Ja, dat klinkt toch wel heel anders dan wat jij op papier zet, uh, Marco. Ik vind het prachtig. Fenomenaal. Fenomenaal. Tijd voor muziek. Dat denk ik ook. En uh, Marco, we willen je heel erg bedanken voor je tijd. En voor je mooie gedicht. Als uh, afsluiting van de week van de poëzie. Het is graag gedaan. En uh, je ziet maar hoe belangrijk poëzie is. En wat het met de mens doet. Absoluut. Ja. Hoe is dat? Ja.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 que te diga cosas al oído.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 Playa en Puerto Rico, hasta que la sola escritte naai bendito. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, er is weer nieuws vanaf het circuit. Want uh, TV Noord-Holland meldt zojuist... dat volgens Jan Lammers de minister Bruno Bruins... de Tweede Kamer verkeerd geïnformeerd heeft over de gang van zaken... rondom een Formule 1-race op Zandvoort. En uh, dat zegt hij in het programma De Peiling op NH Radio. Hij, uh, Lammers vertelt dat de minister zei dat Zandvoort 5 miljoen nodig had en Assen niet. Maar dat is niet zo. Bovendien noemde hij Assen nog als optie voor een Grand Prix. En dat is ook niet zo, vertelt Lammers op NH Radio. De Zandvoort, die ook de beoogde sportief directeur is voor een Grand Prix op Zandvoort... was duidelijk niet blij met de uitspraken... Die 5 miljoen is een vereiste van de Formule 1-organisatie en van Formula 1 Management. En zij zeggen dat als ze investeren in een race, er ook een bijdrage van de overheid moet zijn. Als je dan suggereert dat Zandvoort wel geld nodig heeft en als ze niet, dan creëer je dus een verkeerde stemming. Na het nieuws komen we hierop terug met de mening van de mensen op straat. Um, er wordt trouwens ook nog gezegd dat ondanks dat het Rijk... en ook de provincie financieel niet wil bijdragen... Lammers wel positief is over de komst van een Formule 1-race in Zandvoort. Iets waar ze bij het circuit nog tot 31 maart de tijd voor hebben... om alles definitief rond te krijgen. En ook de reacties vanuit Assen dat ze nog steeds in de race zijn... mocht het Zandvoort niet lukken, vallen niet in goede aarde bij Lammers... Als, als er nog steeds van mening is dat ze nog kans hebben... dan brengt die breng die correspondentie dan naar buiten. Want dan moet het transparant gemaakt worden. Maar niemand weet nog dat het niet zo is. Net als de minister. Maar zo is het moeilijk om als Tweede Kamer wat te besluiten... als de informatie dus niet volledig is. Goed, zoals gezegd... we gaan straks later in het programma luisteren... naar de mening van uh, uh, de mensen in het dorp... Burgemeester Nietmeijer heeft onlangs aangegeven... dat hij na twee termijnen van zes jaar euh, ermee stopt. Dat betekent dat hij in september van dit jaar aftreedt als burgemeester... en in maart start de werving voor zijn opvolger. Voor het opstellen van de profielschets van de nieuwe burgemeester... wil de gemeenteraad graag inbreng van de inwoners. Daarom heeft de raad een digitale enquête opgesteld waarin inwoners kunnen aangeven wat zij belangrijke kenmerken vinden voor een nieuwe burgemeester. Van 6 tot en met 14 februari 2019 kunnen bewoners een enquête invullen. In de raadsvergadering van 26 februari wordt de profielschets voor de nieuwe burgemeester dan vastgesteld. En die enquête kunt u vinden via de website van de gemeente Zandvoort. Voor wie geen computer heeft, maar wel de enquête wil invullen... worden er twee ochtenden georganiseerd... waarin raadsleden helpen met het invullen van de enquête. Dat zijn de volgende data. Dinsdag 12 februari van half tien tot half één... in het pluspunt aan de Vlemingstraat, Nieuw-Noord. Of op woensdag 13 februari van half tien tot half één in de blauwe tram Louis-Davids-Carré in het centrum. is mooi geregeld op die dinsdag en die woensdag... want dan kunt u meteen even bij een van de markten langs... om uw boodschapjes te doen. Um, de gemeente Zandvoort meldt dat burgemeester Niek Meijer... de discotheek Chin Chin een sanctie van vervroegde sluiting oplegt... vanwege de vechtpartijen die plaatsvonden tijdens de jaarwisseling. De burgemeester geeft een straf omdat bij ernstige vechtpartijen een goede samenwerking tussen politie en het horeca-etablissement essentieel is. En met oud en nieuw verliep de samenwerking niet goed. De situatie liep daardoor dusdanig uit de hand dat zelfs politieambtenaren mishandeld zijn en extra inzet van politie en specialistische eenheden noodzakelijk was. De intensiteit van het geweld richting de politie vindt de burgemeester onacceptabel. Daarbij komt dat in en rondom de Chin, Chin vaker vechtpartijen zijn door overmatig alcoholgebruik. Alles afwegende legt de burgemeester voor een week vervroegde sluiting op. De Tsingchin moet van maandag 18 tot en met donderdag 21 februari om 11 uur gesloten zijn en vrijdag 22 tot en met zondag februari om 1 uur s'nachts. Tot zover het regionale nieuws. Of geen weer, zomer of hardje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het blijft vandaag droog met geregeld zon. De wind waait uit het zuidwesten en is hard aan zee windkracht 5 tot 7. De temperatuur stijgt naar 9 graden. Vanavond en de komende nacht neemt geleidelijk de bewolking weer toe met kans op wat lichte regen. De temperatuur daalt naar 5 graden. Morgen is het bewolkt en valt er af en toe wat lichte regen en motregen. En morgenavond gaat het harder regenen. De wind waait onvermiddeld vrij krachtig tot hard uit het zuidwesten. En de temperatuur stijgt naar 9 graden. En dan ga ik ook even een kleine vooruitblik nemen naar het weekend. Want het blijft wisselvallig en nat met regen en buien. De wind is duidelijk aanwezig en dan vooral op de zaterdag. En de temperatuur gaat dan nog een graadje hoger worden. Die gaat uitkomen op 10 graden. Na het weekend gaan we geleidelijk profiteren van hoge druk. De neerslagkansen nemen af en de temperaturen gaan weer ietsje omlaag. Tot zover het uh, weerbericht volgens uh, weerman Rico Schreuder. I fly. Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. Ik was aan het voorluisteren en hij was al klaar. Hoor. Hij was sneller ja, dan aan het licht. Ja, ja mijn licht. Ja, dat had je niet verwacht. Dat ik ook korte liedjes ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> nou, u luistert nog steeds naar voor Zalveld. We hebben een leuke, drukke uitzending vandaag. Dolly, ik heb even wat. Ik, ik zet even... Op ja, je zal weer eens een keer niet wat hebben. Ja, ik, ja? ik zet eventjes uh, een achtergrondmuziekje op. Oké. Okay. Ik kom naar je toe, Dolly. Zo, daar ben ik weer. Ja, Dolly, um, ja, ik, heb jij misschien geld op zak? Ja. Oh, je hebt daar liggen. Ik heb 20 euro. Oh, even kijken of ik ook... Ja, ik heb ook 20 euro voor de luisteraars die kijken. 20 euro heb ik hier. Je kijk hoort u even hier. allemaal. Je hoort hem hier door de... www.zfm-live.nl We hebben kijk, ieder 20 euro. Ja? Um, ja, Roy? Kijk, doe mij nou. Ik ga even zitten, want anders uh, werkt het niet zo. Uh, hou hem maar uh, zo voor je. Ja. Precies hetzelfde. Heb ik hem precies En ja, Recht hetzelfde? naar mij toe. Oh, recht naar jou toe. En wel met dat zilveren dingetje van de ja. 20 euro, hè? Ja. Ja. Dan vouw je hem naar je voren. Ja. Dan vouw je hem dubbel. Ja. Naar, naar links. Ja. Dan vouw je hem weer vooruit. Ja. Dan, Dan doe je hem... Nog een keer. Nog een keer vouwen. Ja, blijft niks van We ook. vouwen 20 euro, dames en heren, voor de mensen die niet kunnen kijken. Nog een keertje, dat hij heel klein is. Ja. Nou, even kijken of hij dan nog een keer kan. Nee, hè? Nee. Nee, ik krijg nou, hem nou niet meer gevouwen. Ik doe hem in mijn hand, in mijn ja. rechterhand doe ja. ik hem. En ik doe mijn hand dicht. Ik blaas ja. even. Die hoef je niet na te doen. Mag jij hem in mijn andere hand doen? Ja, in je linkerhand. Ja. Doe ja. ik mijn hand ook dicht? Mag jij blazen? Ja, hij mag wel wat harder blazen, hoor. Even, uh... Niet spugen. Oké. Okay. Dan ga doen? ik even met mijn handen om, om elkaar heen. Zo. En dan mag jij raden. Welk heb jij aan mij gegeven? Deze. Dankjewel. je De linkerhand. Godzamme, ik ben erin gestoken met 20 euro weg. Paule zo. en ben je toch? Dankjewel. Ja, dag. 20 euro rijker. Ik hoop toch niet dat de kinderen luisteren hoor? Want dan kunnen die <laughs> ouders een lol op. Godzie Mickey. Wat een figuur zeg. Ik kan wel goochelaar worden. Ja, Roy klok. Ja. Roy pendule. <laughs> Rooi pendule, Ja, kost me wel 20 euro deze show. Ja, lekker. Wat is show? Wat is show? Wat is ja, show? Ja, wat is show? Show must go on. Nou, dan ja, trap ik niet meer in nou, met jou. Dames en heren, de. de, de, de, de, de, de, de de mensen ja. van NA Nieuws waren natuurlijk even op pad geweest om te weet, horen wat de mensen in Zandvoort uh, van uh, ja, het nieuws over het circuitpark uh, vinden. En over uh, ja, die uh, 5 miljoen en zo. Ja. En uh, daar gaan we even naar luisteren. Ja, laten we het even doen. De Kia Picanto met. Er komt hè? reclame. Wat is dit nou? nou? Er komt nog een reclame. slecht voorbereid. Uh, van ik had hem goed voorbereid. Slecht hè? voorbereid. Ja, dus, uh, ja, dat komt door die 20 euro die ik wilde. Ja, verdienen, zie hè? Je? Ja, dus, uh, ja, ja, ja. Ja, de Kia is bijna voorbij, ook oh, zeg het weer. Sorry. Ja. En um, dus, uh, dat gaat helemaal goed uh, komen. Dus, uh, oh, oh, oh, oh, oh. Het is de lange reclame. <laughs> en, je hebt wel wat over mij. Ja, lange zei even. Wat gebeurt Van het weekend was hetzelfde gebeurd in wordt uh, op uh, zaterdag. Dat hij dat begon te bufferen. En hij is nu weer aan het bufferen. Wat heb is, jij nog een artiest in het licht? Ik heb wel artiest nou, in zullen het Zullen we dat nog even doen? Dan gaan we zo meteen nog even terug naar het circuit, want hij blijft weer bufferen. Oké, okay. nou komt hij. Het lijkt zijn baasje wel. Hij is aan het draaien hoor. Artiest in het licht. Sous le ciel de Paris, s'envole une chanson. Hmm. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon Sous le ciel de Paris marchent les amoureux mmh. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux Sous le pont de Bercy Un philosophe si Deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le pont de Paris jusqu'au soir vont chanter. Mmh. L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Mais à Paname Tout peut s'arranger Quelques rayons des ciel d'été La corde est onde un marinier L'espoir fleurit Au ciel de Paris Sous le ciel de Paris Coule un fleuve joyeux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 Fait gronder sur nous son tonnerre éclatant Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel mmh. Pour se faire pardonner Il offre un arc-en-ciel Artiste Zo, dat was de artiest in het licht. En uh, naar wie luisteren wij, uh, Dolly? Wij hebben geluisterd naar een jarige job vandaag. En wel Juliette Grigel. Zij is geboren in Montpellier op 7 februari 1927. Dus uh, tel uit je winst. Nog acht jaartjes, dan is ze honderd. Sowieso. Ja, ja, die heeft heel veel uh, mooie liedjes gemaakt, hoor. Ja. Mooie zangeres. Dus. En uh, we, we, we luisterden naar het nummer... Zoo le ciel de Paris. Oftewel, onder de hemel van Parijs. Nou, dat is toch wel een mooi liefdesliedje. Mooi, hè? Ja. Had, had je eigenlijk... Had ze volgende week... Uh, jarig ja, ja, ja, had ook gekund. Nou, kan altijd nog. Ja, ja zeker weten. Als u Mensen... nou allemaal zegt dat u vandaag niet geluisterd hebt... dan uh, draai Doe ik we... hem gewoon volgende week ja. bij Valentijns uit. Ja, wie weet, heb je in ieder geval één liedje meer al. <laughs> Heeft u trouwens ja. een aanvraag voor uh, onze Valentijnsuitzending uitzending volgende week? Dat kan hè? Volg ons toe op Facebook, Zandvoort Lunch. En laat ons weten wat voor liedje u wil horen tijdens onze Valentijnsuitzending, uitzending. En deel meteen ook het bericht, want we hebben een, deel, uh, een winactie. En daar zijn leuke prijzen mee te winnen. Je vertelde dat er een nieuwe prijs was, Dolly. Ja, er is, uh, er is een prijs bijgekomen. Ik zal het je straks doorgeven, want ik weet niet of jij nog de tekst kunt aanpassen... Natuurlijk. Ja. Maar wat, wat, wat is de prijs? Nou, een nieuw Unicum die heeft er nog een prijs bij gedaan. Uh, het wordt trouwens geen lunch van Nieuw Unicum, maar een high tea. Ik weet niet of dat al zo was. Nee, maar dat is uh, ja. goed. Um, dan moet ik even kijken of ik het zo gauw even kan vinden. Want het zit in mijn post. nou dat, uh, Er zit een, een bon bij voor de werkplaats van Nieuw Unicum. Ja. Dan kun je iets moois laten maken. Dus ook dat uh, komt... En uh, Ja, er was nog iets. Hè. Nou, Ik ja, in ieder geval ja, oh begaan. ja, een cadeau van het hoekje. Hè? Ja, ja, ja nou, weet ja. je wat we gaan doen? We gaan het zometeen aanpassen op onze Facebookpagina natuurlijk. Ja. Maar mensen kunnen het wel nog lekker delen. En dan wie weet win je volgende week wel met onze loterij. Uit de hoge goed een leuke prijs. Onze ja. collega's van NA Nieuws waren op pad gegaan... voor, uh, voor, uh, voor uh, de mening naar de zandvoorters... over ja, die 5 miljoen die nog mist uh, voor het circuit. Gemengde reacties in Zandvoort op de weigering van de minister... om de terugkeer van Formule 1 races op het circuit financieel te steunen. Het circuit had gevraagd om een jaarlijkse bijdrage van 5 miljoen euro... maar minister Bruins van Sport heeft laten weten daar niets voor te voelen. Nou meneer, gaat het nog lukken, denkt u? Ik hoop het wel, want uh, van mij mogen ze komen. Graag. Ik hoop het in ieder geval wel. Een beetje meer hoop dan vertrouwen, ben ik bang. Ja, ik vind dat ze vanuit de regering best wel wat mogen doen. Want ze sponsoren heel veel sport, hè? Nou ja, en dit is ook een soort sport. Ja. Mevrouw, heeft u er nog vertrouwen in dat de Formule 1 naar Zandvoort komt? Weinig. Ik hoop het, want het is gewoon een hele goede ontwikkeling voor het dorp. Kost te veel geld. Ja. Heeft u ook gehoord dat er geen geld vanuit Den Haag komt? Ja, vind ik een beetje kinderachtig. Ah, schandalig. Daar hebben ze groot gelijk in. Het is gewoon goed. Het is goed voor de economie, voor het bedrijfsleven, maar ze moeten het ook dan wel zo aanpakken dat het niet alleen maar op één punt blijft, maar dat iedereen ervan kan mee eten. We doen er alles aan om de muntjes bij elkaar te houden, om het leven zo aangenaam mogelijk te maken. Dat doe je niet met de Formule 1. Ik denk dat de financiële barrière toch wel groot is, maar ook het signaal wat er mee afgegeven is. Maar hoe zou dat geld dan bij elkaar gebracht kunnen worden? Ja, ik denk zoals ik uh, het gezien heb dat toch het bedrijfsleven dat allemaal op moet uh, hoesten. Volgens het kabinet is de Formule 1 een commercieel evenement dat met kaartverkoop en sponsoring zichzelf moet kunnen financieren. Ja, en ondertussen komen er al berichtjes binnen over hot nieuws. En uh, wat dat is, dat, uh, dat hebben we al lang behandeld. Dus het is al oud nieuws, maar dat uh, komt helemaal goed. Uh, Dolly, ja, dat was het, uh, de dus mening van de Zandvoort... Dus over, het, uh, ja, over de Grand Prix en het geld. Wat, uh, en uh, ja, wij moeten objectief blijven natuurlijk als radioprogramma. Maar uh, ja, het is natuurlijk wel gewoon te hopen... dat het, het toch allemaal door kan gaan in 2020. Dat zou wel heel erg mooi zijn voor de dorp, toch? Zeker weten, natuurlijk. Ja. Dat, het is ook iets wat, wat je als gemeente gewoon... Hartstikke goed kunt gebruiken. Um, ik weet er wel van vroeger, toen we nog wel de Grand Prix hadden. dat gewoon in, in de weken rond de Grand Prix. want mensen komen natuurlijk eerder en ze gaan wat later weg. En daar, er gebeurt heel veel in zo'n periode daaromheen. Maar destijds werd in die ene week. de helft bijvoorbeeld van de jaaromzet gedraaid. In de Zandvoortse horeca ondernemingen. Dus ja, weet je, en de winkels profiteren ervan. Iedereen. Dus het, het is gewoon goed dat het er gaat komen. En het hoort bij Zandvoort. Ja, en nou, we hadden ja. ook nog het radio transfer, uh, nieuws hè. Jij, ik weet niet waar je het over hebt, eigenlijk. Nee, eerlijk het is gezegd. een grapje. Ik blijf gewoon oh. bij natuurlijk. Oh, jij bedoelt dat je eventueel misschien weggaat. Uh... Nee, ik ga niet weg natuurlijk. Oh. Maar ik ga wel uh, vanaf uh, morgen bij NA nieuws werken. Ja, dat is leuk, hè, jongen? Ja. ja. Dus en, uh, Hoe en wat, dat laat ik, uh, ga ik gewoon binnenkort leuk vertellen. Want dat is wel leuk om achter die schermen... een verhaal te kunnen vertellen, toch? Ja, ja, ja. ja. Dan nog even één dingetje. Want er stond een fout artikel uh, in de Zandvoortse Courant over ons. Uh, we hebben zondag, zoals u weet, de open dag. 10 februari. Uh, per abuis is in de Zandvoortse Courant uh, geschreven... dat het zaterdag is. Maar dat is dus niet waar... De open dag is zondag 10 februari van 10 uur s ochtends... tot uh, met 6 uur s avonds. En iedereen is van harte welkom om iets te komen eten, drinken... en kennis te maken met uh, de mensen die hier werken. En eens uh, een kijkje te nemen hoe dat nou in zijn werk gaat... En misschien vindt u het wel zo leuk dat u bij ons wilt blijven en lid wil worden van onze ZFM-familie. Gezellig. En je kan zelfs ruiken hoe Dolly ruikt. Dus dat uh, is helemaal leuk tijdens die open dag. Nou, wat leuk. Ja, hè? Goh. Nou. Wat, um, wat gaan we nog doen? We ik, heb nog, ik heb nog één uh, artiest in het licht. Nou, dan. Uh, ja, komt hij? Uh, Komt-ie? Artiest in het licht.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 als hij alle zinnen zin heeft gelust. Jij dacht mij eventjes de grazen te nemen. Hè? Even terug te doen. Hoezo, jongen? Nee. <laughs> nee, ja, het, Benny Nijman die staat vandaag in het licht. Want uh, Wilhelmus Albertus, zoals hij eigenlijk heet, Nijman... Ja is uh, geboren in Maastricht op juni 1951... en overleden in Soesterberg op 7 februari 2008 alweer. Dat is alweer elf jaar geleden, jongens. Jeetje, dat is echt... Ja. Uh, pof, ik weet het ja. nog wel, hoor. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Veel, uh, ja. veel mooie liedjes heeft die man gemaakt. Ja, veel liedjes ook over zijn geboortestreken. En, en die hebben buiten Limburg eigenlijk weinig bekendheid gekregen. En, uh, een uitzondering daarop, dat is zijn beladen Mijn Land... Maar goed, ik heb uh, eigenlijk gekozen voor dit nummer uh, uh, ook om jou te plagen. En, uh, nou ja, omdat Marco het er ook net over had. Ja. En ik het zo graag wil blijven, terwijl jij me zo graag wil koppelen. Um, maar goed, een date is altijd leuk. Ja. Ik heb begrepen dat uh, Roy achter mijn rug om... Uh, een, een, een, uh, een verzoek voor een uh, Valentijnsdate heeft uitgezet... En ik, ik heb geen idee of er überhaupt iemand gereageerd heeft. Zou heel dom zijn als je dat doet. Want wat haal je jezelf op de hals. Maar goed, als je toch het risico durft te nemen. Nou, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ja, maar op TV staat het ook anders. Omdat jij het voor mij hebt gedaan. Ja, ik had het al voor jou gedaan, ja. ja. En jij had het volgens mij, of heb je het wel gehoord... Want ik zat net toevallig in de auto toen jij het vertelde. Ja, ik ja. had het wel gehoord. Iets over een dier van de week. Dames en heren, we ja. hebben nog uh, 45 seconden. Dus uh, ik wil u bedanken ja. voor het luisteren. Ga volgende week sowieso luisteren. Natuurlijk vanaf maandag zijn we weer met CFM Lunch. Of de Lunch hier op de Zandvoortse Radio. Ja. En natuurlijk donderdag onze vaandagsuitzending. uitzending Meer informatie op onze Facebookpagina. Dankjewel Dolly. Ja, en bedankt voor het luisteren allemaal. En jij ook bedankt Roy weer voor uh, je mooie... Ja, mooie